1 uur. Jan van den Putten met het NOS-journaal. De wekenlange brexit-onderhandelingen tussen de Britse premier May... en oppositieleider Labour zijn mislukt. Volgens Labourleider Corbyn hebben ze het uiterste geprobeerd... maar zonder resultaat. Het overleg was nodig nadat de brexitdeal die premier May... was overeengekomen met de EU tot drie keer toe was weggestemd... in het Lagerhuis. Maar May en Labour konden het niet eens worden... over de toekomstige economische betrekkingen... tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Vanwege alle problemen was de brexit al uitgesteld tot 31 oktober. Denkleider Kuzu is in Jeruzalem op straat aangehouden... door Israëlische militairen... toen hij met een Palestijnse vlag langs hen wandelde. Na een uur werd hij weer vrijgelaten. Kamerlid Azarkan plaatste op Twitter beelden van het voorval. Te zien is dat Kuzu met de Palestijnse vlag... vlak langs een groep militairen wandelt. Die spreken hem aan en nemen hem mee. Als er kan roept het ministerie van Buitenlandse Zaken op... om ervoor te zorgen dat Kuzu zijn werkbezoek veilig kan vervolgen. Na de huldiging van Ajax gisteren op het Museumplein in Amsterdam... zitten nog vijf mensen vast. In totaal werden 34 mensen aangehouden... voor onder meer het gooien van vuurwerk richting het podium... belediging en mishandeling. Volgens de politie is het relatief weinig voor een groot evenement. De politie spreekt van een feestelijk en rustig verlopen huldiging. Betaald voetbalclubs raden homoseksuele spelers af om uit de kast te komen. KNVB-voorzitter van Praag zegt dat in de G-krant... ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen homofobie vandaag. Volgens Van Praag zijn clubs bang dat homo's die uit de kast komen... in het stadion meteen door het publiek worden uitgescholden. Hij noemt homofobie een van de hordes die moeten worden genomen... om de sport diverser te maken. Het weer bewolkt af en toe zon, plaatselijk wat lichte regen... en het wordt 13 tot 16 graden. In het wekeinde soms zon, som, maar ook een paar pittige regen- of onweersbuien. En dan worden 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANJB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat Viede na een ongeluk... tussen knalpunt Amstel en Osdorp, 6 kilometer, richting Zaanstad. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is zo'n 10 minuten.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 on all your ways, to carry you on their hands, so that your feet are not hurt by stones. Sometimes you're feeling moments, so low and full of darkness, without a reason why. Emotions to surrender are stronger Het tweede deel van ZFM Zandvoort. Zandvoort luncht. En uh, het spirituele gedeelte vandaag op de vrijdag. En uh, Grete zit hier nog steeds gezellig aan tafel. En uh, te wachten op jullie telefoontjes eigenlijk. Ja, ja waar blijven ze, er, hoor. Ja, ja. Ik kom vast omdat jij daar nu zit. <lacht> nee, hoor. Maar nee. Het, ik denk dat mensen toch iets hebben van. Hé, hé, zal ik doen? Zal ik niet doen? Maar ik weet zeker dat je er blij mee bent. Ik weet zeker dat tips die ik tussendoor even geef ook wel aankomen. Maar ik vind het is dus zo leuk om mensen handvaatjes aan te geven... dat je denkt van, oh, daar kan ik weer even mee verder. Ja. Of een tip, weet je wel. Net als, oh, Roy, zit jij wel eens op een verjaardag... en zit je dan op een stoel dat je denkt, ik wil hier eigenlijk helemaal niet zitten... Ja, ja. ja, vooral op zijn eigen verjaardag. Want hij weet dat hij de rekening er moet betalen. Dat bedoel ik. Maar je kan ook naast iemand zitten. Ja. die dan eigenlijk En niet dat er dan iets mis is met die persoon. Maar die persoon heeft dan op dat moment een energie om zich heen zitten. Die niet bij jou hoort. Nee. En als je daar dan de hele avond blijft zitten. Dan voel je je hartstikke rot als je naar huis gaat. Dus ik adviseer de mensen altijd als je dat hebt. Dat je dan zegt van kom straks even bij je zitten. Dan pak je die stoel en ga lekker en verder gestandig zitten. Want dan los je het wel zo op. En dan ben je eigenlijk wel van een hele gekke gevoeldeelavond bevrijd. Want het kan een heel raar gevoel geven. Ja, nee, dat kan ik wel begrijpen inderdaad. En dat is wel een mooie tip. Ja, hè, toppie. Ja, daar heb ik ook wat aan. Ja, heel goed. <laughs> daarom zei ik het misschien ook wel. Ja. Weet jij veel? Greet nou Grijpen, gezellig, nou. zit hij nooit meer naast me. Nee. <laughs> ja, en jij je maar afvragen, hoe komt dat nou? Ja, toch? Wat, oh ja, Greet, hè. Ja, ja. <laughs> We gaan even naar een stukje muziek en dan gaan we het zo meteen hebben over een beurs waar jij zit. Ja, en op een openbare avond waar ik waarnemingen doe. Nou, daar gaan we het zo meteen helemaal over hebben. Oké. Okay. When when In this time. Give it to me easy And let me try With pleasure hands To take you in this sunshine like me as Thanks you take her, her. En gaat alles gelang aan me voorbij Soms zou ik weer even willen zijn Onbezocht als jij Er bestaat you. Mm -hmm. Voordat we zo meteen naar het regionieuws gaan. Heeft uh, Greet nog een heel uh, mooi. Uh, ja, toch een mooi uh, lijstje. Met uh, leuke beurzen waar je aanwezig bent, toch, uh, Greet? Ik heb uh, twee leuke dingen. Ja. Vertel. Ik heb 20 mei. Dan verzorg ik een openbare avond. Dus voor iedereen toegankelijk. bij het EPC Kermerland, En die zit in de speeltuigenbouw De Papegaai. in de Jack van Looystraat 29 in Halem. En daar doe ik waarnemingen aan de hand van wastekeningen. Dus je hoeft niets mee te nemen, alleen jezelf. En ook dat je dan een vraag voor jezelf kan stellen... als je aan de beurt komt. En mensen die me niet kennen, die kunnen dan eens even kijken... wat eigenlijk ik voor een gek mens ben. En misschien dat je dan volgende week denkt... nou heb ik honderd vragen, ik ga eens even lekker bellen. Ik wil er wel erbij zeggen, lieve mensen, dat was vorige week ook... dat mensen daar niet willen bellen en die denken... oh, weet je, Greet zit op Facebook, laat ik er even een privéconsultje eruit halen. Helaas moet ik u teleurstellen, ik word aanstaande zondag 70 jaar... ik heb me voorgenomen om een paar stapjes terug te gaan doen... dus ik geef geen privéconsulten meer en ook niet via Facebook. Dus jammer, dan moet u echt dan een ander verzoeken. Maar de mogelijkheid om een kort consult bij mij te nemen, dat is wel mogelijk. Want 26 mei organiseert Spirituele Vereniging Samen Saya een spirituele beurs in IJmuiden, in Zalencentrum Velze Duinplein, En dat is van 11 tot 5, gratis entree. En de consulten zijn 15 euro. En dan is de mogelijkheid om een consult bij me te nemen. Ik wil altijd ook mensen vragen. Kom niet lekker met een foto van je buurvrouw. Want dat is ook iemands privacy. Of mijn kind. Ja, hoe oud is je kind? 26. Ja, sorry hoor. Maar die heeft een eigen leven. Dus ook een privé stukje. Dus ik geef nooit geen antwoord op ja, foto's van derden. Of kinderen die volwassen zijn. Want wij kunnen denken dat ze het verkeerd doen. Maar hun hebben misschien het idee dat ze het top doen. Dus gaan we er lekker niks over zeggen. Ik zit hier te... nog lekker even, dus ik hoop dat ze even gaan bellen. Hè? <laughs> dat mag is... je wel met een, met een foto van een overledene komen? Ja, dat mag wel, hè? Ja. ja, overledenen okay. die zijn met liefde altijd bij ons. Wij roepen ze niet op. Dus als je met een foto komt, vaak loop je dan al een paar dagen van: Oh, dat ga ik doen, dat ga ik doen. Ja. Dan zijn ze eigenlijk al op de hoogte. Algene ja, zijde, en dan komen ze. ze. Ja. En ja, die geven eigenlijk de mooiste boodschappen, hè? Ja. Want die pakken waar wij in zitten op dat moment. En dat is zo super. Ja. Dus dat mag altijd. Oké. Okay. Maar niet van levende mensen. Nee, nee, nee, nee. En heeft u een vraag aan Greet? Bel dan 023 573 0393. Of stuur een e-mail naar gvermeulen.zfmzandvoort.nl yet unknown, I broke my heart for every game, to taste the sweet, and I faced the pain, I rise and fall, yet through it all, this much remains, I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 CFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, ja, nou mensen, uh, uh, ik heb me helemaal gek gezocht naar nieuw nieuws. Maar er is maar heel weinig gebeurd. Gelukkig maar. Gelukkig maar. Uh, dus ja, ik ga eigenlijk min of meer een herhaling geven van, uh, van het vorige nieuws... En daarbij vertelde ik dat een 47-jarige man uit Zandvoort gisteravond... in dronken toestand een minder valide heeft aangevallen in Heemstede. Het slachtoffer werd besprongen door de agressieveling en meerdere malen geslagen. Nadat een voorbijganger het slachtoffer te hulp was geschoten... slaagde toegesnelde agenten erin de er aan te houden... De verdachte is meegenomen voor verhoor... en het is nog onduidelijk waarom de beschonken man het slachtoffer aanviel. Nu bekend is gemaakt dat de Formule 1 toch echt naar Zandvoort gaat komen in 2020... is er heel veel vraag naar slaapplekken. Golfbaan De Junes wordt daarom volgend jaar mei tot een racecamping omgedoopt... met plek voor 5.000 tot 10.000 racefans. En de golfbaan ligt echt pal naast dat circuit... Bedenken van de racecamping is meneer de Jong... die met zijn bedrijf veel ervaring heeft... met het opzetten van dergelijke compleet ingerichte tijdelijke campings. Uiteraard is Golfbaan de Dunes akkoord gegaan met het plan van de Jong. Er zijn tenten en hutjes voor gezinnen... plekjes waar je wat dichter op elkaar staat... maar er kunnen ook plekken met wat meer comfort en rust geboekt worden. Het is dus niet mogelijk om je eigen tent mee te nemen. De verblijfskosten zijn minimaal 75 euro per persoon per nacht... en je boekt een arrangement van donderdag tot en met maandag. Vanaf vandaag is de website om te boeken online. Maar ja, goed, het is nog steeds onduidelijk in welk weekend nou de races gaan plaatsvinden. Een auto is in de nacht van donderdag op vrijdag volledig uitgebrand in Haarlem-Noord... Even voor half twee werd de brand ontdekt in een auto die midden op de Reviestraat stond. Vlammen sloegen al meters hoog uit de, oot, uit de wagen. En enkele buurtbewoners probeerden hun auto weg te halen die in de buurt stond geparkeerd. De brandweer heeft het vuur geblust en van de wagen bleef weinig over. Enkele wagens die in de buurt stonden geparkeerd liepen door de hitte schade op. Nou, dan nog eventjes dat lentefestival in Bloemendaal. Want ja, wij hebben hier natuurlijk ons Max Verstappen-festival. Maar goed, niet iedereen vindt dat dan weer leuk. Uh, dus dat is er in onze buurtgemeente een leuk lentefestival. Dat is op 17, 18 en 19 mei. En op 19 mei is valkenier Martin uh, bij de ruïne van Brederode aanwezig met zijn roofvogels... Nou, het is echt een mooie gelegenheid om eens dichter in de buurt te komen van die fascinerende dieren. En ook is daar de mogelijkheid bij de ruïne van Brederode om te handboogschieten. Je kunt daarvoor terecht tussen 12 en 4. En dankzij de gemeente Bloemendaal zijn deze extra activiteiten mogelijk. En daarom betaal je alleen de normale toegangsprijs vanaf 12 jaar 5 euro en van 4 tot 11 jaar 3 euro. Dan hebben we ook eens misschien wel leuk uh, de vrijdag de 24ste. Het duurt nog wel even, maar goed, zet het alvast in je agenda... als je van wandelen houdt. Want op vrijdag 24 mei organiseert het IVN Zuid-Kennemerland... een natuurwandeling door het Middenduin bij Overveen. En waar de excursie in dit gebied op 26 mei gericht is... 26, ik las toch net 24... is op het hele gezin... Oh, oh, oh, wacht even hoor. En uh, Er is op 26 mei ook een excursie. Nou zie ik het, ja. Uh, want die van 26 mei, dat is eenzelfde soort excursie, maar die is voor het hele gezin. En die van 24 mei is eigenlijk alleen voor de volwassenen. Um, eens even zien, wat schrijven ze? Ze gaan een heerlijk ommetje door de natuur maken. En uh, u gaat zich dan met hen richten op het leven en de geschiedenis van het landschap. In Middenduin dat is een prachtig stuk land in het Nationaal Park zuid En Het gebied heeft een afwisseling aan steile boshellingen... Oh, ben ik aan het haperen, open duinen en cultuurlandschap. Maar hoe is dit landschap nou precies ontstaan? En wat maakt Middenduin nou zo bijzonder? En wat voor dieren leven er eigenlijk in dat gebied? Nou, Als u dat nou allemaal wilt weten, is dat de ideale excursie voor u... Als u mee wilt lopen, kunt u uh, vooraf aanmelden. Dat, uh, dat hebben ze het liefste. Via het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Deelname is gratis. De groep verzamelt om 10 uur bij Natuurgebied Middenduin... aan de Duinlustweg 10 te overveen. De excursie zal ongeveer anderhalf uur duren. En uh, meer informatie en aanmelden kan via www.np-zuidkennemerland.nl... Of even bellen met telefoonnummer 023 54 3x1 23. Tot zover het regionale nieuws. Weer of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkustweerbericht luidt als volgt. Ja, het is bewolkt vandaag, dat is nou weer jammer. Uh, zo af en toe kan de zon gaan schijnen. Het is twee of drie keer gebeurd vandaag, maar het kan nog een keer komen. Lokaal is wat lichte regen mogelijk, maar over het algemeen blijft het vandaag in onze regio droog. De wind waait uit het oosten en is zwak tot matig van kracht en de temperatuur stijgt naar 16 graden. Vanavond en vannacht zijn er naast wolkenvelden ook opklaringen. Lokaal valt wat lichte regen en de temperatuur daalt naar 9 graden. Als we naar morgen kijken dan zien we dat geregeld de zon schijnt, maar er zijn ook wolkenvelden en in de middag komt het tot buien en daarbij is onweer mogelijk. Dus uh, ga je naar de Max Verstappen dagen morgen en overmorgen of ga je gezellig uh, naar die dagen bij de ruïne van Brederode? Neem dan lekker zo'n regenponcho mee, zo'n. Uh... Hoe noem je zo'n zo poncho nou ook alweer? De festivalponcho, ja. In ieder geval, uh, morgen dus. De wind waait zwak uit uiteenlopende richtingen en het wordt 20 graden. Aan zee komt later op de dag een zwakke zeewind te staan... met als gevolg dalende temperaturen op de stranden. Zondag zijn er wolkenvelden, maar zeker in de middag schijnt het ook de zon. Landinwaarts komt het tot buien met kans op onweer... maar in onze streken lijkt het droog te blijven. De wind wordt noord tot noordwest en het wordt achter de duinen zo'n 20 graden. Aan zee zorgt de aanlandige wind voor maximaal 18 graden. En in de loop van de middag zal de temperatuur weer gaan dalen. Het weerbericht volgens Rico Schreuder.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 MUZIEK Tijd maar teruggedraaid van je roepende boom. Dankjewel. Ja, en 15 juni zal hij optreden tijdens de Vrienden van Zandvoort Live... op het Badhuisplein bij het mooie festival... waar wij de komende weken nog veel aandacht aan zullen gaan besteden... tijdens Zandvoort Lunch op de donderdag. Maar op de vrijdag hebben we een spirituele uitzending... en uh, kunnen mensen vragen insturen per e-mail... of telefonisch uh, een vraag stellen op de radio. Maar uh, Greet, jij hebt een uh, berichtje binnengekregen. gekregen. Ja, ik heb een berichtje van Jolande... En Jolanda, die hoeft uh, geen onderwerp erbij. Maar ik voelde wel even in. En ik moet je heel duidelijk zeggen... dat deze persoon bij mij op cursus heeft gezeten. En als ik voel wat zij daarmee gedaan heeft... en hoe zij nu uh, erin staat... dan ben ik eigenlijk een beetje trots. Mag ik heel eerlijk zeggen. Want ik voel heel veel verandering. Ze is al anderhalf jaar enorm goed met zichzelf bezig. En ik ga nooit tegen iemand zeggen dat er een asfalt weg ligt... Want dan hebben we vleugeltjes, zeg ik altijd. Maar als er iemand iets voor zichzelf gedaan heeft, is zij het. Ik zie allerlei veranderingen. Ik zie heel duidelijk dat er deuren open en dicht voor gaan. Ik heb ooit tegen haar gezegd, en dat krijg ik nu weer. van uh, blijf bij jezelf. En ga lekker je eigen weg. Ik zie zo'n hoop verandering. Ook in je, uh, uh, ja, je sieraden maken. En ik, ik voel ook gewoon van blijf ook. Om je heen kijken liever. Want jaloezie ligt heel dichtbij. Hè? Je weet het. En ik weet ook hoe gevoelig je bent. Dus laat het niet toe. En laat lekker iedereen praten. En wees eigenlijk gewoon lekker. Jezelf en blijf jezelf. Ik hoop je gauw weer ergens een keertje te zien. En ik zou zeggen. Loop gewoon lekker door. Want het is een topweg. Het is geen zwak koortje waar je op loopt. Ik hoop dat je lekker doorloopt. En een hele lieve groet van me. Nou, dat was weer een mooi bericht van Greet. Uh, we hebben nog een kwartiertje deze uitzending. Heeft u ook een, uh, een vraag of wilt u wat melden? Dat kan. Stuur een e-mail naar g.vermeulen... of bel 023 573 0393. Ik ben altijd groot fan geweest van Elvis Presley op latere leeftijd, ik was een jaar of acht, toen draaide ik de platen van Elvis op mijn kamer. En dat, uh, dat vorderde er zo, toen zat ik achterin bij mijn vader en moeder uh, onderweg naar Wintersport. En die draaide ook Tom Jones, Elvis Presley, noem ze allemaal maar op. Allemaal vocalisten. En op een gegeven moment, ja goed, dan ga je zingen. Tenminste, dat, dat groeit zo in de jaren. En dan ga je op een gegeven moment ook liedjes schrijven. Samen natuurlijk met mijn. Ja. Die krijgt echt waar. Die krijgt een troon. Die krijgt een kroon ook vanavond van, van mij. Raymond de Bruin. Geef hem een groot applaus lieve mensen. Echt waar. Zonder hem. Dat allemaal niet gebeurd. Echt niet. Hebben we dit liedje geschreven. Ik zat in, uh, in Oostenrijk. Hij heeft dat liedje geschreven.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 Het is al laat en ik hoop dat dit gevoel verdwijnt. Het is toch vreemd dat dit gemis, wat ik nu voel, bij daglicht zo minder is. Ik ga nu maar.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 Het mm, is donker ik mis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 Zo Wesley Bronkhorst, trots op jou. En dat zijn we natuurlijk allemaal op iedereen. En uh, we zijn iedereen altijd dankbaar als ze toch een bericht hebben achtergelaten in de mailbox van Greet. Of een telefoontje hebben gepleegd. Het was vandaag rustig, Greet. Ja. Maar dat mag de pret niet drukken. Nee was, uh, ik vond het leuk een mooie om uit te zien. Om Zeker. Dolly te zien. Zeker. <lacht> het is je dagelijks uit, je wekelijks ja, uit. Ja, ja, anders mag ik er niet uit, hè. <lacht> <lacht> nou, Greet, heel erg bedankt weer. Graag gedaan. En uh, wij spreken jou... Uh, Volgende week weer. Ja, en dan wil ik wat uitleg gaan geven over steentjes die mensen kunnen dragen voor de gezondheid. Nou, ik ben benieuwd. Oké. Okay. Dat gaan we allemaal volgende week horen. En wij zijn uh, morgen weer vanaf 10 uur met. Of wij zijn er. ZFM gaat natuurlijk lekker door. Maar morgen om 10 uur s ochtends begint het circuit radio op hier op ZFM Zandvoort. Bedankt voor het luisteren en wij zijn er maandag weer met een nieuwe Zandvoort Lunch. Bye-bye.